Dit is Radio 1. BNN. BNN. Lust. Frank van der Lende. Een hele goede nacht. En je luistert weer naar een aflevering van Lust. Dit keer ook niet met Sarayda. Vorige week uh, mocht ik haar al vervangen. En ook ja, dit weekend zit ik op haar plekje. Sarayda is lekker op vakantie. Dus je doet het drie uur lang met mij tot een uurtje of vier. Vannacht gaat het over relaties op de werkvloer. Of liefde of lust op de werkvloer. Van vaste relaties tot one-night stands. Tot zoenen in een hoekje. Of misschien wel als klap op de vuurpijl. Trouwen met elkaar. En dat allemaal met collega's. Mensen die je dus echt heel vaak ziet. Misschien wel als je fulltime werkt. Elke dag op dezelfde afdeling. Dat je aan hetzelfde project samenwerkt. En dan ontstaat er iets. En dan van het iets ontstaan. Van misschien die ene keer knipogen naar elkaar. Of net even elkaars hand aanraken. Terwijl je allebei naar de printer loopt, naar een vaste relatie. In deze uitzending praat ik ook met uh, uitzendbureau Unique. Zij doen elk jaar een onderzoek naar hoe dat is met liefde en relaties op de werkvloer. En uit dat onderzoek bleek dat meer dan 50% wel eens verliefd is geweest op een collega... of wel eens een keer wat heeft gedaan met een collega of een relatie heeft met een collega. Maar in ieder geval dat er spanning is geweest... En uh, ja, mijn lustreporter, Wieke, die, uh, die was daar wel benieuwd naar, net zoals ik. En die ging op, uh, op pad om te vragen aan de mensen of dat ook zo is bij hun. Ja, ja, ja, dat heb ik wel gehad. En uh, er zijn de, ik heb zelfs uh, mensen bij mij werken die uh, op een gegeven moment zelf met elkaar getrouwd zijn. Dus dat kan allemaal gebeuren. Nee, dat is een kleine organisatie, dus uh, dan zou het redelijk snel opvallen. Nee, we hebben geen, uh, dus zijn geen relaties. Uh, ik denk dat je verliefdheid nooit in de hand hebt. Dus dat, of durven, ik, ja, dat overkomt je, denk ik. Ja, zo zie ik dat een beetje. Ja, dat hou je tegen. Niet tegen. Nee, nee. nee. nee. Nou, dat haal je dus niet tegen, de laatste op een werkvloer. Zometeen uh, doe ik ook een duit in het zakje. Ik, heb, uh, ik werk bij BNN, hè, met allemaal jonge mensen. En dan kruidt het bloed waar het niet gaan kan. Uh, met Maartje heb ik wel eens geflikflooit. Dat hoor je zometeen allemaal. Verder hoor je ook nog mijn vrienden in Boyds Bar. Die werken ook bij BNN, dus ja. Dat, uh, nou ja, er gaat een hele beerput open vanavond hier op Radio 1 in Lust. Uh, maar ik ben ook vooral benieuwd naar jouw verhalen. Laat het me weten op 0800-1121. Heb jij wel eens gefleurd? Hoor jij bij die 50% van de mensen die op, een, op de werkvloer wel eens een relatie hebben gehad? Laat het me weten op 0800-1121. Ben je niet zo beller, dan kan je me ook mailen. Dat doe je op lust.bnn.nl. Dit is een toepasselijke plaat natuurlijk. Dolly Parton die, uh, zit van 9 tot 5 op de werk en die fleurt ook.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 Dolly Parton, Radio 1, BNN, Lust. Vannacht gaat het over liefde op de werkvloer... en mijn collega's Edwin, Lieke, Fleur en Dexter... Um, die zijn een beetje sip door het verlies van Nederland. Ga ik het voor de rest niet over hebben, oké? Okay? Dat hele Nederlandse elftal kan wel even vanaf nu gestolen worden... Na, na mijn show om 4 uur gaat 4 7, helemaal over, over het Nederlands elftal weer. Nu ga ik het vooral hebben over relaties en liefde op de werkvloer. En um, nou ja, mijn collega's dus Edwin, Lieke, Fleur en Dexter zitten in de kroeg met een klein biertje erbij. En zij praten over nou, relaties op de werkvloer. En vooral Edwin heeft daar een hele sterke mening over. Ooit maar. Ben jij hier speciaal voor uitgenodigd, Lieke, voor de liefde op de werkvloer? Ja, maar ik heb geen liefde op deze werkvloer. Nee? Nee, ik heb wel een, een liefde die hetzelfde werk doet. Dus vandaar... Oh, oké. Okay. Ja. Maar, maar niet hier bij BNN? Ja. Nou, hij werkt nu niet bij BNN. Maar hij deed university het jaar voor mij. Dus toen, en wij maakten dan altijd elkaar wakker. Oh. Voor de volgende lichting. Dus hij heeft mij wakker gemaakt. Letterlijk. Dus toen dacht ik, hé. Oh. Hey, ja. Overigens, iedereen die zich op gegeven voor BNN University... Nu naar de site. En, um, en jij, Fleur, heb jij zelfs een liefde op de werkvloer gehad? Uh, ja, Edwin. Ah. Dat heb ik gehad. Oh! Ja, maar niet op deze werkvloer. Nee, nee, niet op deze. nee, deze. Nee. In het, bij je vorige werk? Nou, toen ik nog een klein meisje was en toen ik bij de Albert Heijn werkte. Achter de vlees. Ah, en de kaas. Ja. Ah, en hij deed zo. Hij werkte achter brood, ja. Echt? Oh, het ja. is bijna clichématig. Ja. Rommel. En gaf dat geen problemen? Nee, maar het je was wel een beetje la gewoon. lastig. En jij, Edwin? Nou, heel, heel, heel eerlijk, ik ben er eigenlijk heel duidelijk over. Ik ben er op tegen. Okay. Ik ben er echt op tegen. Omdat ik heel erg geloof in, een, in, in, het, in de synergie binnen een, een, een teamverband en dat soort dingen. En het, ik, het geeft alleen maar gedonder. Ja. Maar heb je het dan over, over echte liefde of een flirt? Is dat wel? Kijk bij elkaar in bed belanden. Kan dat of kan het niet? Ja. Ik vind van wel. Ja, als je er een beetje normaal mee omgaat. Maar ik heb in het verleden werkte ik met een collega samen, die er helaas nu niet is. Um, en die werd verliefd op een uh, redacteur van ons. Oh. En ik zei, oh nee, doe dat niet, doe dat niet. En die is daar echt vol achteraan gegaan. Die hebben drie hele leuke maanden gehad. En daarna werd hij gedumpt. En toen waren ze alle twee binnen datzelfde team... gewoon en heel erg kei depressief. En ze spraken niet meer met elkaar. Ja, maar je ja, kunt ook paniek. niet zeggen, doe dat niet. Ja, hoe moet je dat nou niet doen? Ja, je ja. kan op een gegeven moment ook, ook gewoon rationeel denken... is dit handig of niet? Weet je, ga ik hier achteraan? Ga ik hier werk van maken? Hij vond de jongen heel leuk. En, uh, en ik zei van, joh, laat dat lekker daarbij... Maar, maar hij... wordt het niet juist aantrekkelijker als het ja, eigenlijk als het niet kan? Niet ja, maar ik vind, ik vind wel dat je van tevoren de consequenties mag, ja. mag over de over, over Ja, je moet er gewoon professioneel mee omgaan. Ja, en maar. dan kan je daarna zeggen, ja, maar ja, ik was verliefd. Weet je, je hebt altijd daarin een ja. soort bied vrij. Ja. Dus dat, en dat vind ik echt van tevoren, moet je echt beseffen... Wat je, uh, dat het meer is dan alleen maar, zeker als het echte liefde is... waarin je gekwetst gaat worden, kan worden, uh, en dat soort dingen... Dan moet je even heel goed na gaan denken. Ja, nou ja, maar is dat nou niet juist net het probleem? Dat als het om die echte liefde gaat, dat dat nadenken dan misschien niet, weer niet uh, zo helder gaat. Ja, kijk, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, hoor. Maar... Verliefd zijn. Ja, verliefd zijn wel. Niet op de werkvloer, gelukkig. Maar, um, ja, kijk, als dat, als dat in, idealen, in het ideaal, dan ben je verliefd en dan wijkt alles daarvoor. Ja, ja. Maar het, het is altijd zo'n excuus, want daarna gaat het uit... met diegene op de werkvloer. En dan um, uh, zeg je, ja, maar ik heb zo'n liefdesverdriet. Ja, dat is gewoon, weet je, dat, daar kan je niet rationeel over nadenken. Dat is gewoon allemaal een ene gevoel. Het is continu een soort excuus. En dan denk je van, ja, maar je bent het zelf aangegaan. Je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd een keuze. Ik geloof er niet in dat je zegt van, ja, het is me overkomen. Nee, je hebt een keuze. Zo. Zo. Nou, <laughs> Edwin is er heel fel in in, in Boyd's Bar van uh, doe het niet. Doe geen relatie op de werkvloer. Doe het niet met je collega, ook niet als je heel erg verliefd bent. Het is een keuze. Ik uh, ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dat kan je laten weten op 0800 -1 -1 -1. Dan kan je me bellen 0800 -1 -1 -1. Naast die discussie ben ik ook gewoon heel benieuwd naar jouw verhalen en jouw ervaringen met liefdes op de werkvloer. Was het alleen een knipoog en misschien nou, een beetje flirten? Of ging het verder dan dat? Laat het me weten 0800 1121 of mail me lust.pnn.nl Even weg uit de studio. We staan midden in Amsterdam. Gistermorgen ging ik op zoek naar mijn ja, liefde of relatie op de werkvloer, want daar gaat het over vannacht. In lust. Je kan bellen op 0800 1121. 0800 1121. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhalen. Maar voordat jij je verhaal vertelt, vertel ik eerst mijn verhaal. Um, ik werk bij BNN, werk veel jonge mensen natuurlijk. En dan gebeurt er wel eens wat. En mijn ja, het was geen relatie op de werkvloer, het was meer lust op de werkvloer. Het was Maartje, Maartje werkt bij tv. En um, tijdens Serious Request ontstond er iets tussen ons. Toen hebben we een paar keer gezoend, een paar keer afgesproken. Nou ja, het was best wel af en toe raar op de redactie of zo. Dan kwam ze koffie halen en dan kwam ze langs. En dan mensen wisten mensen ook wel dat we wat met elkaar hadden of zo. Nou ja, ik ga even kijken hoe zij er uh, <laughs> ik tegenaan keek. En uh, even bij haar op bezoek. Hey! hey. Goed. Met jou? Goed. Maarten? <laughs> ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vond, je, hoe vond je dat je iets met een collega had gedaan? Vond je het raar? Nee, eigenlijk niet. Vond het wel, uh, wel grappig. En bovendien hadden we ook natuurlijk toen wij seks hadden niet. Ja, op een gegeven moment wel. Maar in het begin werkten we niet. Want het was de kerst. Ja, toen hadden we vakantie. Dat was serieus kerst. Maar later zagen we elkaar wel op de werkvloer. Ja. En vond je het dan raar om mij te zien? Want ik weet bijvoorbeeld, vroeger kwamen we heel vaak koffie halen bij onze ja. op de radioredactie. En toen zag ik je opeens niet zo vaak meer bij onze op de radioredactie. Nee, dat is wel waar. Als ik je dan zag, vond ik het niet raar. Maar ik ging niet meer uh, naar, je, naar de radioredactie. Want dan dacht ik, dan gaat iedereen, uh, die, die denkt er iets van en die gaat dan zeggen dingen. En dan dacht ik, nou, ik hou wel gewoon koffie bij de televisie. Had je het verteld tegen je collega's? Ja. Ja. BNN is natuurlijk ook wel... Uh, Redelijk open allemaal, dus uh, iedereen wist het ook wel een beetje. Ja, maar had je daarover vertwijfeld of je het wel of niet zou vertellen? Omdat je zoiets had van, dan gaan mensen over ons praten. Nou ja, in het begin gingen wij natuurlijk zeggen dat we dat niet gingen doen. Ja. Dus eerst hadden we het niet gezegd. En toen uh, had jij je per ongeluk een smsje verkeerd gestuurd. Ja, dat was na een collega. <laughs> ja. En daarna ja. ging ik het uh, ook gewoon zeggen. Maar het was wel fijn ook, toch? Ik denk dat het wel het beste is om het maar gewoon ja, over te gooien. Ja, precies. Precies en wij, wij zeiden ook niet dat we in hetzelfde team werken of dat het dan lastig is. Dus ik zie ook niet echt reden dan om het niet te zeggen. Nee. Je, vond, je het, vond je het makkelijk ook wel dat je zoiets had van ik werk samen met hem. Dus dan kunnen we, want we zijn best wel we zijn ook wel eens na het werk dat ik aan hem ga. Makkelijk. Ja, was heel makkelijk. Ja, nee, ja, nee, nee, gewoon. Het was gewoon zo. Toch? Ja, en wat vonden anderen ervan? En anderen vonden het uh, allemaal heel leuk, interessant. Want ik had al van tevoren gezegd dat, uh, dat, het, uh, dat, ik, dat ik met niemand van BNN iets zou doen. Dus toen was het wel uh, grappig dat het wel zo was. Denk je dat het kan werken? Stel dat we echt verkering hadden gekregen, dan, dus dat we echt een relatie hadden gehad. Had het, denk je, gewerkt? Of denk ja. je van juist omdat wij niet direct met elkaar samenwerken? Ja, ik denk wel dat het kan werken. Ik bedoel, buiten het feit dat we, dat het tussen ons natuurlijk niet. Uh, dat, maar een relatie bij, op de werkvloer is volgens mij best te doen, toch? Zou je het weer doen met een collega? Heb je er iets van geleerd? Of heb je... Ja, nou, als het. Ik dacht, nou ja, als het een heel leuk iemand is, dan uh, waarom niet? Nee, het is mij goed bevallen. Ik vond het uh, niet ingewikkeld. Gelukkig. Ja, dat is een goed bevalling. Mij ook. Nou ja, mijn verhaal van uh, liefde en relatie op de werkvloer. En het was een klein beetje ongemakkelijk gisteren. Maar het was ook wel weer van, ja, we hebben het nu ook al een beetje uitgesproken. En echt een punt erachter gezet van dat het uh, zo was. En dat het heel leuk was. Maar dat het ja, wat ons betreft niet voor herhaling vatbaar is. Um, nu wil ik jouw verhalen heel graag horen. Kom maar op. heb jij ook een mooi verhaal over liefde op de werkvloer? Bel me. 0800 1121 0800 1121 Twee, hey. één. Jesse Pop van Nederlandse Bodem. Je hoorde Happy Jack. Um, het gaat over liefde en relaties op de werkvloer. En um, nou ja, mijn vrienden in de bar hebben een beetje een zegje gedaan. Ik heb mijn zegje gedaan met mijn liefde op de werkvloer. Dat was uh, met Maartje, dat hoorde je toen net. En Maarten, jij hoorde dat allemaal. Je dacht, laat ik bellen naar 0800 1121. Goedenacht. Ja, goeienacht. Ja, hallo. Dat klopt inderdaad, ja. Ik moet zeggen, ik werk zelf al, uh, al, al 25 jaar... En bij diverse bedrijven gewerkt op veel via zijn en bureaus, dus ik heb uh, eigenlijk uh, ja, overal nergens rondgelopen. Ik vind op zich uh, dat er best moet kunnen een relatie op de werkvloer. Uh, wat ik eigenlijk wel vind, is dat je op een gegeven moment wel moet kiezen en zeggen van oké, okay, uh, het is een serieuze relatie. En, uh, ja, ik heb ook een aantal keer op een kantoor gezeten en als je dan in de ruimte zit met zes mannen van de twee een relatie hebben, ja... Dat is eigenlijk op de lange termijn, vind ik toch niet houdbaar. Dus dan, maar wat was er dan niet houdbaar aan? Aan die situatie? Nou, dan moet je toch kiezen, denk ik, voor een, uh, voor een andere afdeling, een van de twee. Ja. Want het is natuurlijk ook zo dat, uh, ja, dan loop je natuurlijk privé loop je, uh, met elkaar rond en dan ga je naar het werk en dan loop je weer achter met elkaar rond. Maar wat merkte jij daarvan dan? Nou, kijk, uh, ik heb bij een grote uitgever gewerkt en op een gegeven moment uh, waren er dus ook twee mensen die een relatie met elkaar kregen. En. Ja, uh, de een bleek om op een gegeven moment dan een zzp'er te zijn. En dan ja, ja, zou je haast al kunnen denken van, gunt de een de andere opdracht. En ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat zorgde toch voor een bepaalde spanning. Maar was dat ook op de werkvloer? Gewoon spanning, zaten ze bijvoorbeeld aan elkaar of gingen ze vaak samen lunchen buiten de deur? Of waar merkte je dat aan? Nou, dat niet. Dat, niet. De, dat soort dingen niet. Maar uh, je krijgt hier toch zo'n beetje van... Uh, uh, dat is zeggen van uh, zeker anders, maar uh, Hans en, en Clara van oh ja, Clara heeft een leuke opdracht, want uh, Hans kon je wel wat bepalen. Dat krijg je dan toch. Ja. Dus, uh, maar dan moet één van de twee dus weg, zeg jij eigenlijk. Ja, dat, weg, ik, maar dat, kan, dat, dat hoeft niet op een harde manier. Je kunt natuurlijk kunt met elkaar afspreken van nou, uh, je, hebt, je hebt een aantal maanden tijd, uh, zeker bij een groot bedrijf, om, om, om daar gewoon een goede oplossing voor te vinden. Niet dat je uh, ja. Dat je, dat je fysiek in dezelfde ruimte zit. En hoe hebben ze dat toen opgelost? Of ben jij weggegaan omdat je via uitzendbureaus werkte? Of hoe is dat gegaan? Ik had er zelf weinig last van, moet ik zeggen hoor, maar... Uh... Nee, dus hebben ze als volgt opgelost dat dus uh, één van de P's... toch binnen hetzelfde bedrijf uh, eenzelfde soort functie gaan doen... maar dan binnen een hele andere afdeling. Oké, okay. dus dat hebben ze toen zo opgelost? Ja, ik denk dat dat gewoon de beste oplossing was. En uh, Maarten, heb je zelf wel eens een oogje gehad op een collega? Nou ja, dat zie je zeker, ja. En hoe ging dat dan? Hoe heb je dat opgelost? Of, of hoe ging dat eraan toe? Uh... <laughs> ja, nu ben ik wel benieuwd natuurlijk. We zitten hier zo en, lekker in de een nacht, een... lekker intiem. Dus gooi het eruit. Precies nou met en ik, maar heel erg persoonlijk, hè? <laughs> ja, maar dan ben ik wel benieuwd. Ik was toch ook heel persoonlijk toen net. Met, met, met, heb je nee, dat, uh, de reportage gehad? Nee, ik heb toch geen moeite mee. Nee, ik, ik, heb, ik heb zeker al eens een keer... Uh, uh, had ik een, een, een, een leuke, vrouwelijke collega. En dacht van, nou, dat is... Uh, uh, ja, ze ziet er wel heel erg aantrekkelijk uit, en, uh, uh, maar uiteindelijk is, dat, uh, is het ook gewoon niks geworden. Hoor. Dus, uh... Maar dat is ook niet heel gek, want je zit uh, ja, bijna dag en nacht op elkaar lip op je werk. Althans, je ziet elkaar vaker dan dat je misschien je vrienden of je echte vriendin zou zien. Nou, absoluut. absoluut. Ja, die, uh, en je kan dat, wat ook zo is, je, je lid elkaar gewoon, uh, gewoon toch wel redelijk goed kennen. Ja. En, uh, maar ik moet ook zeggen, ik, ik, uh, omdat ik dus veel in Broost heb gewerkt, heb ik ons gedacht: nou, dat is een leuke dame. En dan, uh, uh, ja, dan werk je soms zeg maar, toch een aantal weken intensief met elkaar samen. En dan, dan zie je natuurlijk van elkaar wel eens een keer de, de wat minder leuke kanten. En dan denk ik toch wel heel vaak van. Uh, ja, ze maken een hele leuke indruk. Maar dan na verloop van tijd, dan. Uh, ja, dat, dat vind ik toch wel het leuke. Wat, uh, wat dan leer je iemand beter kennen en dan kom je ook achter de minder leuke kanten. Ja, absoluut. absoluut. Ma mag je nog heel even terugkomen op het feit dat jij zei van dat je wel uh, een mooie collega had? Dat je dacht van, ah, die ziet er goed uit. Is er, heb je er iets mee gedaan? Uh, nee. nee. Maar bewust kijk, wat niet? Of... Wat betreft. Uh, kijk, ik ben iemand die. Uh, of... Oh, ja, oh. Maar ik. Ik ben niet iemand die zegt van, uh, uh, ja, god, vind uh, ik leuk. Ik... Ja, zit je in de auto, Maarten, of niet? Nee, nee, nee dat niet. Oh, nee. want je valt af en toe een beetje weg. Ik, uh, dan Klopt. ben je heel ver weg. Misschien kan je nog een keer opnieuw beginnen, waar je toen net begon, naar mijn vraag of je er iets mee had gedaan, bewust of niet. Nee, ik heb er helemaal niks mee gedaan. Nee, nee. is, dus, uh, ik moet ook zeggen van, op een gegeven moment ben ik uh, bij dat bedrijf weggegaan. En uh, uh, ja, daar is het ook gewoon bij gebleven, zeg maar. Ja, het was mooi zo. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Maarten, dankjewel voor je verhaal um, en, en voor je duidelijke mening over dat het nou, handig is om ze uit elkaar te halen, liefdes, of in ieder geval um, dat het wel voor spanning kan leveren. Nou, want wat natuurlijk zeker zo is, als die relatie toch op een gegeven moment overgaat, uh, ja, dan zie je wel in één keer met je ex. Uh, die ja, dat lijkt me op. lastig werken hoor. Dat lijkt me heel lastig, ja. ja. Dankjewel voor je verhaal Maarten. Oké, okay, succes met het programma. Yes, dankjewel. Jo, doeg. Het verhaal van Maarten hoorde je zometeen, uh, bel ik met de vaste huissexologe Wil Berghuis. Zij nou, heeft er natuurlijk ook ervaring mee en ook nog wel een, uh, een deskundige kijk op. Eerst het mooiste liedje van de Rolling Stones vind ik hè, She's a Rainbow. You've seen her dressed in blue See the sky in front of you Helemaal in het teken van liefde op de werkvloer. Verliefd worden op je naaste collega. Verliefd worden op een collega van een andere afdeling. Verliefd worden op de baas misschien wel. Dat is allemaal liefde op de werkvloer. En om het onderwerp altijd eventjes goed neer te zetten... even van alle kanten te belichten... heb ik mijn vaste huisseksuologe Wil Berghuis. Wil, een goede nacht. Ja, goede nacht. Hallo Frank. Wat een leuk onderwerp weer, hè? Ja ik, ben, ja, ik ben er heel blij mee. Heb jij er ervaring mee, Wil? <laughs> <laughs> moet ik dat, uh, dat zomaar vertellen? Nou ja. ja <laughs> ik, ik vind wel... Nou ja, weet je, ik werk natuurlijk in, in ziekenhuizen. En dan zie je al die knappe dokters lopen en zo. En dan denk je, nou nou, nou, nou ja. Uh, dus uh, in die zin uh, lijkt me dat wel heel spannend en, uh, en aantrekkelijk. Ja, maar ook wel heel gevaarlijk. Ik bedoel... Uh, je hebt uh, bedrijven waar het niet eens mag. Waar je niet eens uh, een relatie uh, mag hebben met een collega. En uh, het is natuurlijk ook, zeker als het om een uh, ondergeschikte of je baas gaat... is het ook nog uh, gevaarlijk van, uh, ja, als het goed gaat, dan is er niks aan de hand. Maar als het misgaat, wat dan, hè? Ja. Wat dan? Dus, dan moet je uh, vrees voor je baan, misschien zelfs wel. Nou, dat heb ik wel eens meegemaakt dat, uh, dat ik in mijn omgeving uh, uh, een stelletje zag. Een secretaresse met de baas en uh, een getrouwde man. En uh, ja. Dat, dat gaat natuurlijk niet goed. Dus die heeft daarna, toen de relatie over was, ook ander werk moeten zoeken. Dus dat is natuurlijk, dan ben je en uh, je geliefde kwijt en dan ook nog je baan kwijt. Dus uh, dat, is allemaal niet, uh, dat is allemaal niet zo fijn. Ik ken die ziekenhuisseries zoals Grey's Anatomy en uh, Medisch Centrum West. Ja. Daar, uh, ja. Ja, je had het er net <laughs> zelf over ziekenhuizen, maar daar, daar, ja. daar, daar, daar vliegen de vonken heen en weer tussen de doktoren en de verpleegsters. Ja, ja, ja. Ik, ik weet, ik heb, ik heb zelf, uh, ja, dat is ook al een jaar geleden, in een psychiatrische thuis waarbij je ook echt nachtdiensten draaide en zo en uh, ja dan, dan zit je natuurlijk de hele nacht en met je collega in in zo'n hokje en het is toch een wat broeierige sfeer dan, uh, dan overdag ja dat, dat is gewoon zo dus zelfs een, een minder aantrekkelijke collega's worden dan ineens leuk dus ja je hebt het bepaalde, over bepaalde onderwerpen waar je het overdag ook niet aan hebt dus je, ja je wordt toch wat, wat meer intiem met elkaar dus dat is wel een beetje inherent aan ziekenhuizen. En een spannende sfeer natuurlijk. En, en ja mensen zien er in uniform, tenminste vind ik altijd. Ik, ja, ik, ik vind dat wel heel uh, geil hoor, zo'n uh, zo witte jas. Dus ja, dat is voor heel ja, veel mensen ook nog uh, heel aantrekkelijk. En, uh, dus het heeft wel iets. Het heeft toch een bepaalde romantiek. Dus dat, dat het daar vaker gebeurt, uh, uh, zal zeker waar zijn. Dus, uh, maar ja. En je hoort het natuurlijk ook wel. Maar ja, of dat allemaal zo handig is, dat, dat weet ik ook niet. Ja, tussen de regels door kan ik een beetje horen dat je misschien wel, dat je, dat je ook wel is... Dat ik ook wel is. In het ziekenhuis een oogje op iemand hebt gehad. Ja, ja, ja. oh ja, maar da, da, dat, dat is ook zeker zo. Ja, nou, natuurlijk. Er lopen zeer aantrekkelijke ja, eh, dokters. Ja, ja, ja. Ja, nee, Zie dat jij het veel in je, in je praktijk ook? Uh, mensen die er met een probleem zitten. Die samen naar jou toe komen. Van, hé, hey, wij werken samen uh, op een kantoor of in een ziekenhuis. Of, uh, nou ja, noem maar op. Mm -hmm. en, en wat ja, geven ze ja. voor advies dan? Nou, weet je wat met name, dan gaat het niet zozeer van ja, het is iemand van mijn werk, maar het is wel zo dat, uh, dat mensen die, bij wie de relatie toch al een beetje rammelt, hè, aangeven van uh, ja, maar nu heb ik iemand ontmoet en dat is dan vaak iemand van mijn werk. Ja, ik bedoel, het, het, het, het ligt er erg voor de hand. Hè? Je werkt uh, samen met, uh, met, uh, met iemand en uh, ja, je bent bezig met een, met een bepaalde taak of met een project. Je hebt meer contact dan, uh, dan anders. En ja, als je dan al een rammelende relatie hebt, dan uh, wil dat nog wel eens voorkomen. Dat dan uh, toch uh, ja wat wat vonken overspringen die uh, beter niet over hadden kunnen springen. Dus dat dat hoor ik uh, inderdaad uh, regelmatig. Ja, of dat partners bang zijn van ja mijn man. Die, uh, die werkt samen met een paar hele aantrekkelijke vrouwen en uh, ja, dat willen... sommige vrouwen vinden dat ook heel griezelig. Of uh, hij gaat op zakenreis en uh, ja, je moet elkaar wel kunnen vertrouwen. En als je weet van ja, onze seksuele relatie is al niet zo goed en onze relatie is sowieso al niet zo prettig en ik weet eigenlijk niet meer wat hij of zij doet, ja dan, dan is dat vertrouwen ook uh, meestal niet zo goed. En uh, ja, gebeuren er dan dat soort dingen? Dan kan dat nog extra problemen geven. Dus ja. dat, uh, en wat voor advies, dat, advies geef je mensen die, uh, een relatie, dus die bij jou komen... Of, of mensen die je spreekt of die uit de praktijk uh, kent... Uh, die zeggen van ik heb een relatie op de werkvloer... en ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet? Ja, dat, dat hangt er vanaf. Is dat dan als ze een relatie hebt met iemand die bijvoorbeeld uh, getrouwd is... of uh, zijn ze alle twee vrij... of uh, zegt de baas van nou, ik wil niet dat jullie een relatie hebben... hebben de, de, ja, zal ik maar zeggen... de. Uh, of een relatie verboden is, of dat speelt ook een rol. Hè? Ja. Van mag het? Ja, en als je toch merkt dat die ander ook verliefd is op jou... en uh, uh, nou, probeer dan eerst eens met elkaar in gesprek te gaan... van ja, is het wel zo wijs? En, ja, en zo langzamerhand dan te kijken van ja, is het handig om die relatie door te zetten... of is het toch handiger om te stoppen? Dus, uh... En als je hebt besloten om, om het door te zetten... is het dan verstandig om daar uh, uh, het open te gooien, tegen iedereen te vertellen... voordat er roddels komen bijvoorbeeld? Ja, ook dat hangt af. Stel dat je alle twee in een relatie zit en, en je begint wat met een collega. Ja, dan is het toch wel belangrijk ja. om, om eens te kijken van heeft dit een beetje, uh, is dit handig? En, en zo ja, uh, he, heeft dit toekomst en uh, zo ja, ga, begin dan eerst te vertellen tegen je partner. Dat lijkt me wel degene die er het meeste recht op heeft. En uh, als dat dan eenmaal allemaal loopt... Ja, dan, uh, dan is het ook wel, denk ik, heel goed om daar zo open mogelijk over te zijn. En in ieder geval op, op je werk ook, uh, ook wel te vertellen. Maar ik ken ook stellen die het uh, uh, die allebei vrij zijn... maar die het nog een heel tijd verworgen hebben... toch om, om van het gezeur van collega's af te zijn. Toch ja. een beetje het gevoel te hebben van... nou, dan hebben we nog een beetje intimiteit... en anders kijkt iedereen mee. Dat willen we ook niet. Ja, stel, dus, dat je dus, stel dat je dus die relatie hebt... Um, je, je bent er wel of niet open over, maar hmm. je ziet elkaar elke dag. Zowel op het werk, en stel dat je samenwoont ook, dus dat je al verder bent in de relatie, dan, ja. dan zie je elkaar dag en nacht. Is dat, is dat ja. goed voor een relatie? Ja, voor, ik zou het vreselijk vinden, maar je hebt stellen die dat fantastisch vinden en uh, die dat kunnen. Uh, hè, en, uh, de, ja, dus ook weer voor iedereen is dat verschillend. Je moet er dan wel rekening mee houden als je elkaar de hele dag ziet. Ja, dat je uh, ook alles van elkaar weet. En uh, het is soms ook heel aardig om s'avonds thuis te komen... en aan je partner dingen te vertellen over je werk... waar die ander dan helemaal niet van op de hoogte is. Hè. Dat is ook nog wel een beetje verrassend. Maar ja... dat dat heb je dan natuurlijk niet meer. En um, je moet dat een beetje los... Uh, ik zeg vaak, van probeer het een beetje los te zien. Hè. Alles wat je overdag samen zakelijk doet... Uh, probeer dat los te zien van alle uh, privé dingen. En andersom. Ja, uh, maar iedereen... ik denk dat je je werk mee naar huis neemt. Dus ook de, de, de issues, dat je alleen maar bijvoorbeeld over werk praat nog. En dat je... Ja, dat is toch niet leuk? Dat lijkt me niet gunstig voor een relatie. Nee, dat, dat, dat is het ook niet. Dus probeer dat een beetje te scheiden. Uh, dus probeer de privé-dingen. En ga ook niet op je werk alle privé-dingen nog eens uh, uitgebreid zitten te herkauwen. Dat, dat is ook niet goed. Uh, daar ja. moet je werken en thuis moet je thuis kunnen zijn. Uh, dat geldt voor iedereen, maar dubbel voor mensen die, uh, die en een relatie en, uh, en dan ook nog werk hebben samen. Ja. Ja. Wil, dank je wel voor je wijze adviezen en raad weer. Nou, helemaal goed. Ik ga je straks uh, ja, tegen uurtje of vier nog eventjes bellen... met een, met een luisteraarsvraag van Kimberly oh, ja. deze keer. Ah, nou, Dus, dan, uh, dus dan, uh, dan kom ik nog eventjes bij je. Tot, nou, uh, tot dan nog slaap even lekker. Ja, nee, ik blijf wel even wakker. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, blijf oh, wel okay. lekker luisteren. Dankjewel. je doei. Doeg. Ja, herken je je misschien in het eigen verhaal van Wild. Of um, ja, heb jij, herken jij de adviezen die ze geeft? Laat het mij weten op 0800-1121. Dan kan je me op bellen. 0800-1121. Ben je niet zo van bellen, kan je me ook mailen. Dat doe je naar lust.bnn.nl. Lust It takes Ik durf het wel eerlijk te zeggen. Ik was vroeger wel fan, hoor, van, uh, van de Sugar Babes. Je hoorde ze met About You. Nou, het is um, zaterdagnacht. Het is bijna kwart voor twee. En je kan bellen naar mij, naar 0800-1121, want we hebben het vannacht over liefde en relaties op de werkvloer. En dat bellen deed ook Arjan, 27 jaar, zit in de auto, onderweg naar huis of naar je liefje van de werkvloer, Arjan? Nee, ik ben onderweg naar huis, naar mijn eigen liefje inmiddels. Oh, maar die ken je niet van de werkvloer? Nou, ja, die ken ik eigenlijk wel van de werkvloer. Oh, hoe ging dat? Uh, ik ben zelf pianist. Mm -hmm. uh, ik zat zelf te spelen, zij zat achter de bar. Of zij stond achter de bar. En zo, uh, zo zijn we elkaar tegengekomen. En inmiddels hebben wij twee kindjes. Oh, dat is, dat is, snel, uh, dat is dan snel gegaan. Want wanneer, wanneer is het opgebloeid? Dat is, dat is zes jaar geleden al. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar uh, als muzikant uh, werk je natuurlijk sowieso nauw samen met andere muzikanten. En ja, ik... Van de verhalen weet ik dat het in de muzikantenwereld wel het een en ander gebeurt. Ja, daar is geen woord van geloven. Hè? Maar wat dan, bijvoorbeeld? Nou, kijk, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf, uh, ik ben zelf redelijk heilig. Uh -huh. Maar goed, ik zie natuurlijk genoeg om me heen. Uh, dus ja, er gebeurt genoeg, laat ik het zo maar zeggen. Maar je hebt dus um, je huidige vrouw of vriendin leren kennen via een optreden dat je had. In een kroeg of in een club waar zij achter de bar werkte. Ja, wij werkten in hetzelfde bedrijf. Oké, okay. en hoe ging ja. dat dan? Want je, je zag haar achter de bar staan en zag je haar dan elke week omdat je daar optrad? Ja, we zagen elkaar elke week en dan ontstaat er een bepaalde spanning. En uh, die hebben we toen op een gegeven moment weggenomen door een keer op stap te gaan met z'n tweeën. En toen... Uh, ja, sinds die tijd is het eigenlijk tot nu uh, altijd goed gegaan. Maar hoe ging dat dan? Want, zat je elkaar na elkaar te flirten op de, op de werkvloer of...? Nou, eigenlijk is een collega van haar, zij werkt zeg maar achter de bar, ik, uh, ik op het podium. Toen is een collega van haar naar mij toegekomen. Uh, om te vertellen dat zij mij leuk vond. <laughs> ja, en toen? En toen uh, had ik zoiets van, ja, ik vind jou ook wel leuk, maar ik ken jou niet. En we zien elkaar volgende weekend weer. En dan ontstaat er een bepaalde spanning. Die, die, die moeten we wegnemen voor die tijd. Nou, dat is heel goed gelukt. Maar jij was er dus wel voor in? Je zei niet zoiets van, ho, ho, ho, ho ik uh, moet elke week met je werken, laat het vooral zakelijk houden. Nee, nee, nee, nee, nee. We, we waren allebei vrij gezel en we hadden zoiets van, ja, als je elkaar leuk vindt, dan, uh, dan als het ook goed voelt, dan hoeft dat net niks in de weg te zitten. Dat nee. Is dus dat, dat heeft bij ons heel goed uitgepakt. Maar ik denk dat het ook wel beter kan, in jouw geval, van, uh, dat je in een, in een kroeg werkt... en uh, nou ja, dat jij dan optrad en zij achter de bar... dan dat je met elkaar uh, ja, de hele dag naast elkaar zit. Ja, daarom, omdat ik alleen maar verhalen hoorde over, uh, over kantoorbanen en dat soort dingen. Ik denk, nou, laat ik het even zo'n verhaal in gooien. Ja, ja. En heb je nog meer ervaringen ermee? Ook van vrienden, bevriende muzikanten? Of, of... Ja, nou, ik heb een, een collega een muzikant gehad. Die heeft... Uh, nou die heeft zes jaar, terwijl eigenlijk iedereen het wist, heeft hij met de zangeres van die band uh, uh, een relatie gehad yeah. en uiteindelijk is hij zelf gescheiden van twee kinderen en moeilijk, moeilijk, dus ja, het, het lijkt allemaal veel mooier dan het is in dat wereldje, maar uh, ja, ja daar hoef je niet trots op te zijn, maar, ja, het was, wel, het was wel een leuke tijd voor hem. <laughs> ja, maar uiteindelijk heeft het wel zijn relatie gekost. Ja, ja, ja. Ja? Hij heeft er maar niks meer nu. Nee? Oh, van, van, die, van die zangeres is hij ook af inmiddels? Ja, ja, ja, ja, dus hij heeft er maar niks meer. Dus dat lijkt allemaal veel mooier dan het is. Ja, dat muzikantenwiel. Ja, je kent de verhalen van ja, Anouk ja. natuurlijk ook. De zangeres Anouk. Die heeft ook uh, eerst met Postman en daarna nog met een andere rapper. en Met wie An al dan niet meer? Want volgens mij deed ze het ook met heel veel muzikanten. Die, daarom wisselden ze, ze ook steeds van band. Ja, die, die band heeft heel veel muzikanten gekend. <laughs> ja. ja. die lusten er wel pap van. Arjan, dankjewel voor je verhaal. Ja, Rij voorzichtig en blijf lekker luisteren naar Lust op Radio 1 van BNN. Ja, dat kan ik zeker doen. Iedere week weer op zaterdag. Yes, heel goed. Dankjewel voor het bellen. Oké, okay, hoi hoi. Goedenacht. Kwamen jij uh, belde ook naar 0801121. ook met een liefdesverhaal van de werkvloer. Ja, dat klopt. Hoe ging het bij jou? Nou, ik um, ik, ben, ik ja, ik woon ik, ik hier in Utrecht. ja. En ik werkte, ja, zes jaar geleden werkte, ja, zes jaar schijnt een beetje een, een, een, een ja, een soort magisch getal te zijn vanavond. Maar ik werkte dus ook in een kroeg, café, discotheek. En uh, daar heb ik mijn huidige vriendin leren kennen, zes jaar geleden. Maar wat, wat, even, even terug naar de basis. We gaan zes en... jaar terug. Jij werkte daar achter de bar of als DJ. Ja. En, um... Toen kwam zij binnenlopen? Jij werkte er eerder al of zij kwam? Ik, ik, ik werkte er al eerder. Ja. Zij, uh, ja, zij, kwam, zij werd op een gegeven moment aangenomen. Ik geloof dat ik zelfs uh, haar heb aangenomen. Ah, met voorbedachte ja. raden. Nou, nee, nee, dat is dus het mooie ervan. Uh, of het mooie, het grappige. Wij, uh, wij vonden elkaar in eerste instantie ja, best wel arrogant. <laughs> Allebei ook, heen en weer. Allebei Jij haar ook. en zij ja. jou. Dus uh, ja, in eerste instantie hadden we eigenlijk helemaal niks met elkaar. En uh, ja, Op een gegeven moment was er een, een, een, een feest, een afscheidsfeestje van een andere collega. En vanaf dat moment is het eigenlijk uh, het balletje gaan rollen. Maar in eerste instantie hadden we gewoon helemaal niks met elkaar. En wat gebeurde er op dat uh, afscheidsfeestje? Uh, nou ja, er was, er was alcohol in het spel en dan ben je wat, wat meer uh, relaxer en dan ga je dus echt met iemand praten, die praat van uh, over ja, het werk hebben, noem maar op. Mm -hmm. En uh, nou ja, was gezellig die avond na dat uh, evenementen uh, zijn we gaan daten uh, en yeah. ja, the rest is history. Vond je het lastig om met een collega te daten? Um, ja, wel mooi. Want, mooi uh, je hebt toch een, beeld, een bepaald beeld van iemand en um, buiten werk leer je diegene dan echt kennen. En dat, dat, dat is denk ik wel het mooie ervan. Je hebt, op de werkvloer heb je een bepaalde ja, manier van doen en laten en buiten werk dan, dan leer je naar mijn gevoel echt iemand kennen. Ja. Dus dat, dat was wel uh, heel erg mooi. En hoe was het uh, met, met andere collega's om jullie heen? Um, hoe bedoel je? Nou ja, wist, heb je het meteen aan haar verteld toen jullie, of aan hen verteld toen jullie gingen daten? Of hield je het een beetje onder de pet? Nou, het, het was een beetje, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Onder de download. Eh. <laughs> uh... Ik, ik was toen de tijd, ja, nou goed, um, ja, je gaat het ineens, je je, je, tineers, je, zakt, je houdt het een beetje uh, onderling, van, ja, weet je, niemand heeft het in principe te weten. Maar op een gegeven moment, krijg, dan, dan hebben mensen het door en dan krijg je de vraag van, hé, hey, uh, hoe zit het nou met uh, die en die, want jullie zitten wel heel vaak bij elkaar, jullie zijn wel heel vaak, um, ja, jullie gaan samen wel heel vaak weg. Ja. Dus dan komen al gouden vragen en in zoals je dan met... Ja, uh, nou, bij ons dat is nou, we zijn gewoon, weet je wel, ja, cool met elkaar. En nou, na een paar weken dan, dan is het gewoon van, nou ja, dat is mijn vriendinnetje, in mijn geval. Dus dat, dat ja, men, mensen hebben het wel heel snel door. Nee. Ja, want anders wordt er ook, denk ik, over je geroddeld. Ik denk dat het het beste is om gewoon... Uh, ...out in the open het gewoon te zeggen, als het goed voelt. Hè? Je moet niet bij de eerste date of bij de eerste zoen al meteen roepen van... ...nou jongens, ja. we hebben verkering. maar als het, het, het goed zit... ...dan moet je het denk ik ook maar vertellen. Ja, nee, dat, dat is zo zeker zo. Maar het is wat je zegt, um, als je dan net begint met daten... ...dan is het altijd van ja, een beetje aftasten... ...een beetje de kat uit de boom kijken van ja, hoe, ja, hoe serieus gaat dit worden. Want binnen de die wordt er ook wel heel veel... Uh, Geflikflooit met elkaar. Dat moet ik zo te zeggen. Dus om bij uh, elke, elke, ja, elke keer dat je met, met een uh, collega afspreekt of wat dan ook. te gaan zeggen dat dat je vriendin of vriend is. is een beetje. Ja, een beetje te veel van het goede. Dus, dus als een beetje. Ja, de kat uit de boom kijken. en op een gegeven moment. Uh, als het goed aanvoelt. Om, om, dan laat je dat inderdaad wel weten. Ja. Vond je het lastig om haar te zien op je werk. toen jullie net wat hadden? Nee, nee. Wij nee, nee, vonden maar, je niet bezwaard. wel heel erg. Uh, ja, we deden onze ding. Op de werkvloer waren we gewoon collega's en als, uh, als we klaar waren daar nou, dan gingen we gewoon lekker knus tegen elkaar zitten of even en ja, dan gingen we saamtjes naar huis. Maar het werken zelf was wel heel erg. Uh, ja, ja. Gaf je er wel eens een kus oh, oh, tijdens het werk? Sorry? Gaf je er wel eens een kus tijdens het werk? Of dat? Het werk? Nee, of, je, of je daar wel eens een kus gaf, dus dat jullie intiem waren op het werk. Nou, dat, dat probeer je natuurlijk een beetje te vermijden. Mm -hmm. Want, uh, ja. Maar als <laughs> je verliefd bent, kwamen. Ik, ik, ik hoor je heel slecht oh. hoor, maar of je wat? Nou, als je verliefd bent, wil je toch, wil je, wil je zoveel mogelijk bij elkaar zijn en aan elkaar zitten ook. Ja, tuurlijk. Maar hè, het, is, als je, het, het is wel een heel groot verschil. Ik bedoel, als je aan het werk bent, dan moet je het. Ja, ik, ik denk dat als ik uitga en ik zie uh, in een discotheek twee mensen die dan uh, hè, twee werkende mensen die elkaar uh, lopen te kussen en weet ik veel wat dan ook, dat ik dat, uh, dus, ja, dat, dat, dat vatten mensen of toch meer wel of als iets onprofessioneels. Ja. Dus uh, ja, als je aan het werk bent, dan ben je gewoon aan het werk. Tuurlijk heb je af en toe die blikjes en uh, de, de lachjes naar elkaar toe, maar je probeert het wel een beetje professioneel te houden. En, en hebben, uh, jullie, hebben jullie nog steeds verkering? We hebben nog steeds verkering, ja. Maar dus jullie werken uh, niet meer samen, of wel? Sorry? Werken jullie ook nog samen? Nee, nee, dat, dat alweer een tijdje niet meer. <laughs> maar uh, ja, we, ik heb nog steeds met haar. En, uh, op een gegeven moment dan is het horeca, althans bij ons, dan, dan ga je weer verder. Ja. Maar je ziet elkaar nog steeds over. Is er, is er iemand van jullie twee bewust gestopt met het werken in de, in, in de horeca? Bij elkaar? Um, ja, we zijn er allebei een beetje de... Ja, bij ons, bij ons was het meer het feit dat... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, de locatie waar we werkten, dat werd opengenomen. En ja, op een gegeven moment, uh, ja, nieuwe management, en dat was gewoon niet meer leuk. Dus zijn we allebei gestopt. Ik ben wel weer teruggegaan uh, naar de horeca, dus ik werk nu ook nogal uh, in of achter de bar. Maar dat, dat, dat houdt ook weer op over een paar weetjes. Uh, zij, uh, zij werkte in de marketingwereld en op een gegeven moment uh, ja, een baan aangeboden gekregen. Dus uh, ja, Toen ging die... het was niet echt heel bewust. Maar... Je ging er zo uit elkaar, gewoon eigenlijk heel natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, dat dankjewel voor je zeker. verhaal Kwame. Uh -huh. ik, uh, ik vond het een mooi verhaal. En blij dat het goed is gegaan met de relatie op de werkvloer bij jou. Zes jaar lang inmiddels al. Ja. Bedankt voor je belletje en een, een hele fijne nacht nog. Ja, dankjewel. Jij uh, ook een hele fijne show. Dankjewel. Oké, okay. is goed. Het verhaal van Kwame. Heb je ook zo'n mooi verhaal? Bel me dan. 0800-1121.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 Dat, uh, met Arjen even over deze vrouw. Anouk, down and dirty. En dirty is hoor, want uh, die lust er wel pap van. Die heeft uh, met veel collega's, want daar gaat het vannacht over... liefde op de werkvloer, heeft ze, heeft ze geflikvloid. Uh, postman is een rapper, heeft het meegedaan. Een orthodox heeft het meegedaan. Heeft ze ook allemaal kinderen meegemaakt ja, dat zijn de verhalen hoe het dus ook kan gaan met collega's. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhalen, wat jij allemaal hebt uitgesproken met je collega's. Uh, bleef het gewoon bij een onschuldige flirt of werd het meer? Toen net hoorde ik dit verhaal van Kwame, die heeft inmiddels al zes jaar verkering. Met een meisje dat hij leerde kennen in de kroeg. Zo kan het dus ook. Zometeen bel ik ook nog even met Wieneke. Zij is musicalster en leerde haar vriend kennen, ja, op het toneel. Blijf luisteren, nu het NOS Journaal. H, e N...